met het NOS-journaal. Door het slechte weer van vanochtend zijn er Die kunnen oplopen tot een uur. Vooral binnenkomende vliegtuigen hadden last van wind, regen en slecht zicht. En daardoor ontstond ook vertraging bij vertrekkende vluchten. Ook vanavond zijn er nog vertragingen, zegt Schiphol. In Congo is een grote groep blauwhelmen van de Verenigde Naties aangevallen... door een nog onbekende groepering. Volgens de VN zijn er 14 doden en ruim 40 gewonden... De aanval vond gisteravond plaats in de provincie Noord-Kivu... in het oosten van de Democratische Republiek Congo. In dat land zijn veel conflicten tussen het regeringsleger... gewapende milities en krijgsheren. Er zijn zo'n 95.000 militairen van de VN Vredesmacht gestationeerd. Duizenden klanten van de Rabobank hebben gisteren bij onbemande tankstations dubbel betaald. Door een technische fout werden pinbetalingen tweemaal van hun rekening afgeschreven. De Rabobank zegt dat dat in elk geval is gebeurd bij tankstations van Tink. Of er ook bij andere banken en andere tankstations iets is misgegaan is nog onduidelijk. De Rabobank probeert het teveel betaalde geld vandaag nog terug te storten. Bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen worden 16.000 eenden afgemaakt nadat er vogelgriep was vastgesteld. Het is vogelgriep van de zeer besmettelijke variant. Vier andere bedrijven in de buurt worden gecontroleerd en in verband met de uitbraak heeft het ministerie van Landbouw voor heel Nederland een ophokplicht afgekondigd. De aanvoerder van het Peruaanse voetbalelftal mag niet mee naar het WK. Hij is een jaar geschorst omdat hij cocaïne heeft gebruikt. In eerste instantie zei de Peruaanse media dat Paolo Guerrero een geneesmiddel had geslikt. En nu blijkt dus dat het cocaïne was. Het weer winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Vannacht is het landinwaarts dicht bij het vriespunt en is er kans op gladheid. Ook morgen winterse buien in het zuidwesten blijft het droog. En het wordt morgen 3 tot 5 graden. Dit was het NOS -journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWD. Er staat in de Randstad zo'n 250 kilometer files, Iets meer dan normaal. Maar toch zijn er niet zoveel bijzonderheden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Schiphol en in Burgerveen... 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstok is daar dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Ridderkerk... 20 minuten verdraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A20-hoek van Holland Gouda... tussen Schiedam en Knoopend plein. Op de A27 van Gorken naar Almere, tussen Knoppen Lunette en Hilversum, 8 kilometer. 20 minuten vertraging ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Everdingen en Noorderloos. En een half uur vertraging op de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen Maren en Amersfoort-Vathorst. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedenavond, luisteraars. Middag. Goedemiddag, Goedemiddag. er Luistera is -ie Goedemiddag. weer. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, allemaal. Ja, ik had op Facebook gezet dat ik alleen zou zijn, maar ja. het is echt niet zo gelukkig. Nee. Dus het wordt weer een gezellige uitzending. Ja, we waren op tijd, dus we komen ja. jouw piste. Nou, ja. hartstikke goed. Nou, ja, nou. <laughs> nou, en of. We gaan, zou... we gaan elkaar altijd een beetje plaatsen, oh, ja. Het begon al voor de uitzending zelf. Ja, precies. Ja, ik moet naar huis, want de ophok ja. is er. Ja, roze schuld, hè. Ja. Niet mij ja. de schuld geven. Het zijn altijd dezelfde. Ja, ja altijd de roze. Oké, okay. en wat kan u met ons verwachten in deze twee uur? In ieder geval het instrumentaal van de vrijdag. Dat heb ik zelf uit mogen zoeken. En de column van Marco Termes... En dan hebben we nog de filmmuziek van de week. Dat is van Ronald. En dan hebben we kwart over zes hebben we de uh, recept van de, van de week. Een stampotje En dat weer voor het komend weekend. Ziet er helaas niet zo geweldig uit. En de verzoekplaat van de week. Ik ben benieuwd. Hebben we een verzoekplaat? Jazeker. Oké, okay, hartstikke goed. Ja nou, we zullen het zien. We zullen het niet zien, we horen hem, zegt hij. Ja, nou, ja. We zullen het horen. Ja, we ja. zullen hem horen. Nou, ik wens u heel veel luisterplezier. Het begint al lekker. Dus uh, <lacht> ik wens u veel plezier. In ieder geval, wij zullen het wel hebben, denk ik. En uh, ja, normaal mag ik al een plaatje uitzoeken... maar Ronald heeft het nu voor mij gedaan. Dus uh, het is jammer. Hoor uit dan maar weer. Ja. Ja. ja, anders gaat hij misschien nog slaan ook. Dus die moet oppassen. <lacht> <lacht> Oké, okay, in ieder geval veel luisterplezier.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 A here and a hustle there New York City is the place where they said Hey babe, take a walk on the wild side I said, Hey Joe, take a walk on the wild side Sugar Pump Ferry came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat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 Van de wild side van Lou Bips. Wie? Lou Bips. Ja, Lou Reed staat er. Lou Reed. Lou Reed. Nee. Oh god. Oh my god. Het wordt er weer zo'n avond dat we alles aan je moeten uitleggen. Ja, nee, hè? ja dat doe ik bewust. Nou, Lou Reed. Oh. Er staat reed. Ja, maar Riet, bips. Ja, maar nou. Reed betekent niet bips. Wat dat, daar staat. dat zei hij ook niet. Maar er staat reed. Ja, dat is Nou, dat mag je weer niet, weer niet zeggen. Er zitten bips. Ja. Ja, je hebt gelijk. Goed. Goed. Natuurlijk hebben we gelijk, Hans. dan zeg ik dat Heb niet. jij iets serieus te melden dan nu? Ja, nou, nu al? Ja? ja? Nou, ik denk het niet. Nou, dan gaan maar... we nog een muziekje nee, doen. Nee, toch? nee, nee, nee. Ik Laten heb... we het gewoon leuk doen. Nee, nee, maar Ronald, die zit achter de knoppen, dus ik heb niks te vertellen. <laughs> van de, de week, week. Nee. Nee, ik heb de verkeerde gingel, <laughs> Verkeerde ik, ik heb de, hem wel de, voor, de, hoor. Ik heb de verkeerde... Als je wil, doe ik het gewoon. Nee, ja, ja. Maar nu wel. Nee, hoor. Ik... Nee, Zo nee, nee, nee, nee, nee, snel, nee, jongen. Moet even wachten. Nee. nee. Ik ben gewoon... Even, ik even, zal even... Even, nee. even, even. even, e hmm. even ons voor. komt De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik speel hem niet, hoor. Nee. Nee. Dat is wel jammer, dat is een Nee, nee, ik speel hmm. hem niet zelf. Nee, maar ik mag, okay. hem, ik mag hem wel uitzoeken. Nou, vertel Nou, ik heb een, een instrumentaal uitgezocht uit 1962. Volgens toen was hij nog niet eens geboren, joh. Ja, maar ik wel. Ja, dat ja. was al een al voor <laughs> Ja, sorry. Het, uh, Nou, vertel. Het, het, was een, het was een echte hit, want hij bleef acht weken op nummer 1 in de UK Single Chart. Nou, moet je even nagaan. Ja, het is van een hele bekende. Een, uh, vroeger heten ze uh, de Drifters. Zeg je niks, hè? Jawel, Drifters, dat zeg maar wel. Wat, ja, he? maar zo heten ze vroeger. Dat ja? was een uh, gewoon gitaar. Uh, mm -hmm. De Drifters zijn nu uh, van die mooie zangers. Maar toen heette het Cliff en de Drifters. Oké. Okay. En dat heten ze nu de Shadows. Mm -hmm. Daar zijn ze veranderd. Dus in 1962. En daar komt hij dan. De uh, Shadows Wonderful Land. Ja, nou, dezelfde de, de ja, uitvoering die is. Tenminste, niet dezelfde uitvoering. Maar het liedje is ook, ook een uitvoering van Michael Oldfield. Dat is natuurlijk wel een hele bekende. En je hebt ook nog een, een uitvoering van Henk Marvin en Mark Knopfler. Ah, die hebben okay. we samen dit liedje ook gemaakt. Oh, maar ja, okay. dit is de, de, de, iedereen kent Haast de Shadows, hè? Cliff in de Shadows. We kennen dat van vroeger nog wel. Mark Knopfler is toch diegene die met zijn duim zo mooi het bandlijn kon spelen? Nee, nee, nee. nee. nee. Dat is, Wie is dat uh, van dan? Level 42 is dat. Dat is ja, u, ja. Hoe heet hij nou? Uh, ja. Inderdaad, die. Die vond ik zo leuk. Ja. Oh, die speelde ja. zo Mark, gaaf. Mark, Mark, oh. Mark, Mark nog wat. Ja, andere Mark. Oh, die heet ook Mark. Mark ja. Oh. Ja, die kon heel bijzonder met zijn duim zo Mark Nossel speelt ook heel bijzonder. Heel, heel, heel zonder, Ook heel bijzonder. Je doet, het ja. Met ja. je doet dat met fingerpinking. Ja, je doet dat ook? Fingerpinking is dus, uh, okay. Ja, dat ja. was het. Fijn. Ja, dat was het. Ja, vond je hem leuk? Fijn. Nou, zitten. Hij vindt niks leuk, hoor. Nee, ik geloof het ook niet, hè. Ah, nee. dat is niet waar Nee. Hey, je hebt er wel een aantal instrumentalen. Ben je wel, wel vind, mee bezig geweest? Ik vind jou het leukst. Jij. Goed en door. <laughs> Earth, Wind and Fire Fantasy. Je blijft dat zo'n goed nummer vinden. Ja. Blijkt ja. mooi, hè? Ja. ja, en als je ze ziet ook steeds nog. Hè? Wat prachtig met die mooie, mooie kleren aandacht. Ik vind het echt. Uh, hè? Toch? Ja, ik weet niet wat waar je zit je bijna nou ja, een ja, beetje glazen na te kijken? Hoe lijkt Hans tegenwoordig? Net als jou, gewoon brullen dat ze inhalen met kleren rondliepen. Ja, morgen. En nee, Hans elke dag en Mensen lopen ook. niet bloot buiten. Ze lopen altijd met kleren aan buiten. Nou, dat ben ik niet met je eens. Jo. Nee. Wat denk je? Wat denk je van een nu strand, strand en een nudiste camping Ja, daar kom ik zo vaak niet hoor. Nee. nee. Oh? En ik vind het ook eng, want je weet nooit waar ze hun wisselgeld bewaren. <laughs> nee, dat is gevaarlijk. Adonde <laughs> <laughs> Tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma Llegaré. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Feliz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad I Ik to wish you a merry christmas I want to wish you merry christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry christmas Te, te veel commentaar op een kerstdag. <laughs> nee, hoe je mee zou te ja, zingen was dadelijk meer. Dat was commentaar I wish you. Nee, nee, nee, nee. I wish you. Nee. We gaan gewoon uh, met de Kelly Family verder. Oh? Dat is ook een zaaknummer. nummer. Fearful at we and she's De holly hobby groepjes. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, we waren ja. er al achter. Ze waren altijd gekleed in uh, de stijl van het kleine huis op de pret. Ja. Zo'n beetje ja. die 15 uh, die... rokken over elkaar heen. En ja, zo. Zo, ja, en ik geloof dat ze wel tien kinderen hadden. Een heleboel hadden. Minstens. Ja. Ja, volgens dat mij een stuk of twaalf, 13 of zo zelfs. Volgens mij ja. hebben ze nu ook een soort uh, popcorn. <laughs> Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. zal, zal ik maar even wat zinnigs doen, vind je niet? Kan je dat? Ja, dan moet je ja. wel opschieten, toch? Wow. Nou, het, het is ik, bijna een... half, dus... Nou, dan doen we het daar. Nee, ik ga dat eerst doen, en nee, dan mag okay. jij. Ah. Ik vind het goed, joh. De evenementenagenda van december, Dus is je laat, We moeten naar de column. <laughs> nou, ik heb de 8e en de 9e december, We hebben ze toneelstuk Viva Victoria... En dat gaat van de toneelvereniging Wim Hilderik in Theater de Krocht, aanvang om kwart over acht. De tiende, Zandvoort Lacht, dat hoorde u net al. <laughs> Amsterdam Beach Hotel, Ik aanvang, niet aanvang niet. om acht uur. De vijftiende, Ketsconcert, Beach Pop Ja, ja. Extra Protter. aandacht. De protestantse kerk, om half acht. De zestiende, opening van de ijsbaan, tot en met 7 januari op het Raadhuisplein. De zestiende, en daar gaat Rome meedoen, sprookjeswandeling, kerkplein en omgeving van 4 tot 7. De 17e klassiconcert. En dat is Rachmaninov aan Zee. De Protestantse kerk aanvang om drie uur. De 19e tot de, de 27e en de 27e. Curlingcompetitie op het IJsbaan. Raadhuisplein. Dat doen ze met ketels, geloof ik. Hè? Ja, fluitketels. Fluit, fluitketel, ja. Ja. En de 23e, dat is de laatste voor van de maand. Klassiconcert, de maatrichterstaart. Kerstconcert in de Agata-kerk aanvang om acht uur. Waarom doe jij niet mee met de sprookjeshandeling? Ik hoef me niet eens te verkleden. Ik zie wel als Geppetto rondlopen of zo. Een beetje... beetje uh, yeah. Geppetto. Dat is toch diegene die altijd ja. moet. Met zijn, dat kun Pinocchio doos. doen hoor. En nu liegen. <lacht> ja, precies. Ja. ja, dat. <lacht> ja, nou dit was het. Tiddelen. De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet zijn. Gelukkig wij. We hebben allemaal een dwaas in de familie. In ons geval ben ik dat. Een eerlijk, juist zelfbeeld. Op jonge leeftijd kwam ik in geestelijk contact... met de vernieuwingsfilosoof Marquise de Sade. Hierdoor deden de begrippen tucht en disciplineren... intreden in mijn schrijvershoofd. Gelukkig was de Franse edelman tegelijkertijd... een vervent voorstander van een libertijns leven. Vrijheid, creativiteit, drank, seks, drugs en rock'n'roll. Keith Richard... Steven Tyler en ik mogen hem dankbaar zijn voor het baanbrekende werk. Dat deze frivole levenshouding de voortuinlijke marquise... 26 jaar Cachot en Gekkenhuis opleverde, is minder voortuinlijk. Nu was de macht tijdens het pre tijdperk... niet zo liederlijk en promiscu als mijn losbandige filosofische vriend. Ze kwamen er alleen niet voor uit... Dubbele moris hoort er blijkbaar bij de maatschappij... zoals die voor ons ogen staat. Als onze burgemeester amsketenloos in een vacuümgezogen latexpakje een starnakel stoont... en Lazarus in het fonteintje voor het raadhuis wordt aangetroffen... krijgt hij ontslag. Als ik lam in de goot lig, zegt men... hij is inspiratie aan het opdoen, ziet u? Niet eerlijk. Een vorm van negatieve discriminatie... Ik zou hem niet berispen. Zijn privéleven zegt, wat mij betreft, niets over zijn bestuurskunde. We zijn allemaal maar mensen. Geëvalueerde apen die vuur onder controle hebben weten te krijgen. Daarin zijn we gelijk. Dit brengt mij terug bij een eerlijk en juist zelfbeeld. Deze week kreeg ik via het nieuws te horen dat moslims zich in Nederland gediscrimineerd voelen... Ach, gossi. Het woord discriminatie heeft tegenwoordig een negatieve reputatie. Oorspronkelijk betekent het onderscheid maken. Als u het verschil niet weet tussen een shiitake en een groene knol heeft u een probleem. Ik kan u legio voorbeelden geven van bevolkingsgroepen die gediscrimineerd worden of werden. Joden, hugenoten, Indo's... Vrouwen, atheïsten, brildragers, gereformeerden, homoseksuelen of intellectuelen. De rij is eindeloos. Ik zit reeds viermaal in deze kleine opzomming. Wie u bent, wat u wilt zijn of gelooft, vormt nu eenmaal onderscheid. In dit lastige, prachtige land bent u vrij in uw keuzes. Daarin zijn we hier gelijk. Verschillen maken de mensheid één, heb ik ooit geschreven. Wees trots op het verschil dat u vormt. Wat een ander er ook van zegt. Laat het een positief verschil zijn. Geen sneeuwvlok is hetzelfde. En toch is sneeuw prachtig. Aldus Marco Termes. Ja, met, met van mij als aanvulling. Dat wat je voelt, hoeft nog niet zo te zijn. <laughs> zei de hypochonder. Is dat uh, psych psychologisch he, wat hij zegt? Ja. Mooi hè? Nou. Ja, te... ik vind dat uh, prettig. Wie? Uh, wat hij al oh, hij. Ik dacht dat uh, die opmerking van Ro. Ja, ja, ook. Oh, Ja, je moet wel natuurlijk. Nee hoor, maar dat klopt wel wat hij zegt. Dus ja, kan ik niet ontkennen. de die Piet de Buren nadee. Ja, nu weer we weer weer, weer, weer er weer een. Ja, maar deze is to wel een hele grote, hoor, dit. Nou, is no er is een dolfijn aangespoeld, hè? Oh, ben je aangespoeld? Ah. Daar hadden we het over. Wow, wow. Hans. Zo dan. Hans, ja. Nou, um, Wil je harde. naar het AMC, het UMC? Ja. Wil je gewoon niet naar het Nu gaat? kan je nog kiezen, straks word je gewoon gebracht. Oh. Dan heb je niks meer. Nou, ik ga wel kruipen. Jannie, hij is lelijk tegen mij. <laughs> maar jullie doen tegen mij ook altijd. Nee, is niet waar. Jawel. Niet? Nee, nee. Nee. Ja. nee. Ik, ik heb al iets... Nou, niet zo leuk eigenlijk. Uh, een bewoner aan de boulevard... die graag met zijn hond over het zand handelt... zag met lege ogen aan... nadat hij op het strand... bij strandafgang 6... een grote berg gedumpte spijkers had ontdekt. Meldde hij dit direct bij de gemeente... Echte dagen later lag de bergspijkers tot zijn ergernis nog steeds op het strand. Een strandploegmachine, die al enkele dagen druk in de weer was, was eh, met het verschuiven van de zand, heeft de bergspijkers over het hoofd gezien, met als resultaat dat de spijkers nu overal over het zand verspreid onder het zand liggen. Dat niet alleen heel vervelend voor de wandelaars en hun honden, maar ook voor de badgasten, die volgend jaar nog spijkers kunnen tegenkomen in het zand. Het is net als spijkers op laag water zoeken. Ja, precies. Toch? Ja. Um, nou ja, het is wel heel vervelend, denk ik. Je zal er maar intrappen. Dat is sowieso In de spijkers. Niet, ja. <laughs> het is sowieso niet verstandig als je ergens intrapt. Toch? Nee, dat is waar. Nee, Dat is waar. Ja, we gingen je muziek doen. Je zit allemaal te kijken van... Nee hoor. Graag nog wat. Ja, wij, wij, wij verwachten ook hele mooie muziek van jou. Jullie verwachten wat. En dat is hartstikke goed. Mijn schoondochter verwacht ook wat. Ja. Hadden we Queen met Thank God it's Christmas. En Dit is Sweet Home Alabama. En we gaan zo meteen naar de filmmuziek, zei hij al. Je bent wel heel stemmig bezig trouwens. Maar he? ja, we, hebben nog, we hebben nog twee ja, nee, minuten. We he? nog, dus het enige Dan wat ik, ik hier even over kwijt wilde. Ja. Ja. voordat je gewoon onrespectloos door me heen gaat zitten. Onrespectloos? On, on, ja, ja, dat respect. is respectvol, hè? Ja, ook. Goed en, bezig, jongen. <laughs> <laughs> Moet ik een, een coach, coach gaan laten komen? Of oh, nee, of ja, wel. dat gaat helemaal goed. Maar wat ik dus kwijt wilde is dat dit nummer... Uh, een van de nummers is die het meest is gebruikt in allerlei films. Als de, je, die, die Sweet Home Alabama. Ja, van Leonard, Leonard Skinner. Uh, als je de lijst gaat bekijken waar die allemaal in gebruikt is... dan uh, die is echt lang. Die is Echt heel lang. Ja. En, en, en hoe, hoe komt dat, weet je dat? Omdat het een. een Omdat leuk... ze hem gebruikt hebben. Nee, nee, dat bedoel ik het niet. Maar vreugd ik is een zweep en tempo. Oh, dat zou het kunnen. zijn. Niet, ja. niet, de, niet de tekst. Nee. nee. Oh, dat nee, nee. Nee. is pure muziek. Ja. Okay. pure muziek, oké. Okay. Goede informatie. Ja, hè? ik heb alleen maar goede informatie. Oh, <laughs> well, help. En nou word ik stil. Ja. Nou, jij niet alleen hoor. <laughs> We gaan gewoon door <laughs> met Queen. En Queen is niet genoeg. <laughs> Beter. Don't stop me now And the world, I'm Turn it inside out yeah. Floating around in ecstasy so Don't stop me now Don't stop me 'cause I'm having a good time Having a good time Shootin' stars, leaping through the sky like a tiger laws of collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. De muziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Ja, en deze week had ik uitgezocht. Who wants to live forever Van, We hebben hem vandaag nog niet gehoord. Queen. Ik, Queen, ja. Oh my god, waar is in de aanbieding ja, of zo ja, de... uh, Drie voor een euro. Dus ja. oh. Is dit, is dit, is dit de derde al? kniert. Ja. Oh. Je bent ja. gewoon echt, een kniert. Ja, ja, ja. meer budget krijgt niet van nou, ja, Weet je wat het is? Het kan ook zijn <laughs> dat hij verstand van muziek hebt. Ja, <laughs> ja kan. Dankjewel, Hans. Dankjewel, ja, Hans. Het, het zou kunnen. <laughs> ja. Ja. ja, maar, ja. maar ik okay. kan heel Who veel, hè? wants to live ja. forever. Oké, okay, ja. vertel, nou, wat is niet, het verhaal erbij? Hij met Het verhaal: hij komt uit de film Highlander. Uh, met in de hoofdrol... Uh, dan moet ik even hoor, even Russell Mulkenny. Kijk, dat bedoel ik. Um, hij heeft in meerdere films gespeeld. Maar hier is hij wel redelijk bekend mee geworden. De eerste film, er zijn er drie van. Is, uh, gaat over Conor McCloud. De andere twee ook overigens. Maar Conor McCloud. Die tijdens een veldslag ontdekt. Dat hij uh, onsterfelijk is. En in de loop der tijd... Antwijfel. Hij gaat niet dood natuurlijk. Dus hij leeft nu ook nog. Hij leeft voort. Ja. Niet in ons, maar in zichzelf. Ja. Um, komt hij tot de ontdekking dat uh, er zijn er meer. En die moeten elkaar bevechten. Totdat er maar één over is. En de enige manier waarop ze dood kunnen gaan. Want anders is de film zo saai. Is als ze elkaars kop eraf hakken. Ja. Nou ja. En wie wint? Natuurlijk. Connor McCloud. Ja, ja dit, dit, inderdaad dat liedje. Ik, ik kan die, uh, die film wel. Ja? Ja. Zegt dat nou wat over de film of over jou? Over de kwaliteit van de film. Ah, Oké. Okay. There's no chance for us Ja, was queen. Dat is ook ja. heel mooi. Ja, nou, ik, er werden foto's laten zien. Dat vond ik ook heel mooi. Oh. Van de luchten. Van luchten? Mo mooie luchten. Um. Ja. Mijn vrouw is ook ja. heel gek op mooie luchten. Want die fotografeert het ook altijd, de luchten. Ja, ja, Dus als je op de wc zit, dan fotografeert je van. Nee, nee ja. dat zijn vieze luchten. Dat zijn ook luchten. Ja. Ja. Vind jij jij vindt jouw luchten mooi? Oh, help. Ja, het wel, ja. Nou, in ieder geval, ja. is het toch nog erger dan dat ik dacht. Ro, ro, ro ik, heb, uh, ik heb iets voor je. Je kan uh, in Zandvoort met molentjes gaan lopen, als je dat wil. Oh. Ja, want de Raad van State die heeft woensdag bepaald... dat de ministerie in zijn recht staat... door het zeegebied tussen IJmuiden en Scheveningen aan te oh. wijzen... als locatie voor te bouwen windmolenparken. Maar dan kan ik hem zwemmen, hoor. Ja. Oh. Daar word ik zo verdrietig van. Ja. Ja, dat vind nou, ik, niet, ik heel ik, erg. Ik denk alleen niet dat je ze ziet, maar s'avonds wordt het een huis met al die rode lampjes in de weg. Hoezo je ziet ze niet? De nou, eerste ik... zie je al en deze komen nog iets dichterbij Oh, die komen dichterbij. Staan. Oh, dat wist ik niet. Dat was in ieder geval verteld in het plan vooraf. Ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, vanuit diverse uh, kustplaatsen hebben bewoners uh, van de kust, maar ook de professionele visserij, daartegen geprotesteerd. Omwonenden vonden dat de bouw van het park... grote gevolgen had voor hun uitzicht. Terwijl visorganisaties... Visnet... is van mening dat het park schadelijk zou zijn... voor de grootte van de vangst. De Raad van State vindt de bezwaren van beide partijen ongegrond. Dus jullie hebben gewoon... Nou ja, eigenlijk komt het erop neer dat je gewoon, jullie gewoon zeiker zijn. En, en bepaalt dat de ministerie het gebied mag gebruiken... voor een windmolenpark. Ik vind het triest. Ja, ik vind het heel triest. Ja, ik vind het heel erg. triest. Ja. Want het gaat om twee locaties van Windmolenpark op ruim 20 <gül> kilometer van de, pus, van de kust. En ver wordt niet in het vonnis genoemd. Dus die hebben ze gewoon... Nee, dat is jammer. Ja, maar ze, goed, ze, uh, het, is, uh, het is nou helemaal ja. zo. Dan kan je langer... Nou, moet, op ik, op, uh, nou moet ik ook, uh, uh, uh, uh, ze praten over... Uh, <gül> nou ze praten er eigenlijk, ze, de, ze zeggen altijd dat ze naar de mensen luisteren. Nou, dus niet, hè? want alles wat de mensen willen gebeurt gewoon niet. Nou ja, ja het luisteren is niet alles nee, volgen, hè? Nee, dat is wat anders. Maar wat luisteren doen ze wel. Ja, ja dat is zo. Ze nemen het alleen niet mee ja. in hun beslissing, dat is weer ja. een stap verder. Waarschijnlijk hebben ze ook dop in hun oren. Ja, nou, ja, nee, ik denk wel dat ze serieus luisteren, ja. maar dat ze er niet veel mee doen. Dat zou natuurlijk nee. ook kunnen. Ja, dat kan. Geen idee. Ik ben daar niet genoeg in thuis om daar nee, echt maar een maar oordeel het, over ik te ik hebben. Maar vind uh, het niet ik vind uh, het jammer, het maakt me een beetje verdrietig. Ja, toch? Dat het ja. is ook wat de hele kust gaat naar de. Daarom. Ja, ik vind het heel jammer. Ja. Ja. Het is niet anders. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe de badgasten daarover na gaan denken. Hè? Want uh, ja, de Duitsers komen hier toch voor het prachtige uitzicht en het mooie strand. En uh, ja, zie je straks allemaal van die draaiende molens in de verte. Ja, ja. ik denk niet dat ze er echt om zouden wegblijven. Maar uh, mooi is anders. Ja, ja met je eens. Ja, triest. Ja. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. We lachen helemaal niet, we zitten hier zo in drieën en dan is <laughs> het De vrouw van Bob. Mm, Bob. En dit geval van Ensen. Het is alweer tijd, zeker. of niet? Nou, bijna. Dus we gaan er nog ergens een heel klein stukje van draaien. En dan doen we de rest na reclame, nieuws en reclame. Dan draaien we helemaal. En er? hopen we dat ja. ze er weer zijn dan? Hè? Ja, wel, dat wij wel. Dat ze nog blijven Bob, luisteren. Die ja, ja, wel. ja, wij wel. De luisteraar. Ja, oh, de anderen zijn er ook wel. Ja. Natuurlijk wel. Well, B.A. Ja, tuurlijk wel. <laughs> ja, ik krijg nog steeds geld van Adriaan. Omdat ik niet B.A. en Adriaan over de radio heb gezongen. maar. <laughs>